12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Ambassades en consulaten dicht vanwege terreurdreiging. Australische verkiezingen op 7 september en jubileum voor Deventer Boekenmarkt. Vanmiddag geregeld zon. 22 graden in het westen tot 26 of 27 graden in het oosten en zuidoosten. Morgen is het ook nog vrij zonnig en wordt het tijdelijk warmer, 26 tot lokaal 30 graden. Maar laat op de dag komt er meer bewolking en kan in het zuidwesten een bui vallen. De Verenigde Staten hebben vandaag 21 ambassades en consulaten gesloten, vooral in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn berichten over mogelijke terreuraanslagen. De toch al scherpe veiligheidsmaatregelen bij de ambassades en consulaten zijn verder opgevoerd.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 De Australische premier Rudd maakte bekend dat de verkiezingen op 7 september worden gehouden. Correspondent Robert Portier. Welke onderwerpen zullen deze verkiezingen domineren? Ik denk dat dat er twee zijn. Aan de ene kant zijn dat de asielzoekers. En aan de andere kant is dat de economie. En dan met name de kosten van levensonderhoud. Als ik even kijk naar die asielzoekers. De Australische leiders die zijn al tijden verwikkeld in een strijd... wie er het slechtst is voor met name de bootvluchtelingen. En hoewel de aantallen naar Europese maatstaven gering zijn... is dit een onderwerp waar de politici traditioneel flink op kunnen scoren. Hè premier Ruddy heeft een paar weken geleden nog een deal gesloten... met Noorderbuurt Papua New Guinea. De vluchtelingen die het wagen om nog met een boot naar Australië te komen... die worden daar naar tentenkampen toegestuurd... Als ze zelfs al uh, echte asielzoekers blijken te zijn, mogen ze niet naar Australië toekomen. Moeten ze blijven in Papua-Nieuw-Guinea? Uh, het andere onderwerp, de kosten van het levensonderhoud... Nou, die zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Niet in het minst omdat het verschrikkelijk goed is gegaan... met de Australische economie. Maar de komende jaren kan dat wel eens een stuk moeilijker worden. Want het succes van die economie is voor een groot gedeelte... toe te schrijven aan China. Uh, de vraag naar steenkool en ijzer uit dat land... die vroeger oneindig leek te zijn... Nou, die neemt flink af sinds de economische crisis. En de prijzen die ervoor worden betaald ook. Kortom, veel kiezers beginnen zich zorgen te maken over hun baan. Zeker in combinatie met die hoge kosten. En dan de partij van Rut, de centrum-linkse Labour-partij. Er was veel onrust eerder dit jaar, een leiderschapscrisis. Hoe staan ze er nu voor? Nou, ik denk dat die partij uh, probeert uit te stralen dat uh, alle rijen nu gesloten zijn. Maar ik ben bang dat dat een partij is waar altijd wel onrust zal zijn. Maar uh, ja, Gillet die is afgelopen maand afgezet. Ze deed het niet goed in de peilingen. Ze heeft eigenlijk nooit de harten van de Ossies kunnen veroveren. En dat lag aan een heel arsenaal aan redenen. Sommige waren echt haar eigen schuld. Een aantal ja, kon ze niks aan doen. Ze had gewoon pech dat de mensen haar ook niet zo aardig vonden. Maar Labour leek onder haar leiding af te stevenen op een historisch, uh, historische nederlaag. Uh, maar Rudd die heeft de kansen gekeerd. Hij is veel populairder bij de kiezer. En de laatste peilingen lijken er dan ook op te wijzen... dat hij nek aan nek gaat met zijn belangrijkste tegenstrever. En dat is dan de conservatieve partij van Tony Abbott? Ja, dat klopt. Tony Abbott is eigenlijk de enige concurrent voor, uh, voor Labour. Uh, hij heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt tot een uitstekende oppositieleider... die het Gillet echt heel erg moeilijk heeft gemaakt. Maar dat is ook gelijk zijn Achilleshiel, Want uh, door elk voorstel van Gillet te torpederen en te bekritiseren... heeft hij zich ontwikkeld tot een, een dokter no een nee zeggen puur zang... die eigenlijk overal tegen is, maar nergens voor kan zijn. En dat blijkt ook wel uit zijn campagne. Die is uh, vooral gebaseerd op het terugdraaien... van in zijn ogen mislukte plannen van en zijn eigen partijplan toen hij het presenteerde ja bevatte volgens eigen zeggen eigenlijk helemaal niets nieuws nou ja, één interessante deelnemer wil ik jullie niet onthouden. Dat is namelijk de WikiLeaks-partij van Julian Assange. Hij zit opgesloten in de ambassade van Ecuador in Londen. Uh, hij doet niet mee voor de winst. Maar als hij erin slaagt om gekozen te worden tot senator... Ja, dan hoopt hij dat het gemakkelijker is om die ambassade te ontvluchten. Simpelweg omdat hij hoopt dat andere landen geen diplomatieke rel aan durven... Uh, wanneer een gekozen senator wordt gearresteerd. Ook een beetje eigen belang dus van Assange. Dankjewel. correspondent Robert Portier.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 In Los Angeles is een man met zijn auto ingereden op een groep voetgangers op de promenade van Venice Beach. Eén persoon kwam om het leven, elf anderen raakten gewond. Deze ooggetuigen zag het incident gebeuren vanuit een restaurant. This like their back was hurt. This ja, mensen gewond aan hun rug, aan hun armen. Een ander slachtoffer kon zich niet meer bewegen... en er was iemand bewusteloos geraakt. En ook zag hij mensen die bebloed waren. Een politieofficier zegt dat de dader sowieso strafbaar is... omdat hij doorreed na het incident. Het is horrendous, no matter what the intent was, uh, but the fact that this individual left the scene of these accidents and did not render aid as required by law, at minimum is a felony hit and run. Nou, Dat is deze politieagent. De promenade van Venice Beach is een bekend voetgangersgebied met veel winkels, horeca en sportfaciliteiten. En ook is er Muscle Beach, waar allerlei fitnessapparaten in de open lucht staan.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 De demonstranten hadden zich verzameld in de buurt van het Taksimplein... waar al maanden wordt betoogd tegen premier Erdogan... die een autoritaire regeerstel wordt verweten. Toen de betogers nieuwe protesten tegen de regering aankondigden... zouden omstanders hebben geapplaudisseerd. De tweede voortvluchtige in Heerenveen is opgepakt door de politie. De man werd vanochtend vroeg vlakbij het schaatshal Tiof gearresteerd... vertelt de politie. Nou, we kregen een uh, tip van een voorbijganger dat uh, de man uh, de tweede verdachte werd uh, gezien. Uh, hij voldeed in ieder geval aan een omschrijving die wij via Burgernet en via uh, Twitter hebben verspreid. Nou, met behulp van een uh, hondengeleider en een politiehond konden we vervolgens de man in bossages op de Markweg in Heerenveen uh, uh, aantreffen en inrekenen. De man werd al langer gezocht Hij reed gisteren samen met een andere verdachte in een auto met gedoofde lichten. De politie wilde de wagen controleren, maar nadat de agenten waren uitgestapt, ramde de auto door de politiewagen en reed weg. Agenten beschoten daarop de auto. De wagen werd later met bloedsporen aangetroffen op een industrieterrein in de buurt van het Tiofstadion. Gisteravond werd de eerste verdachte al opgepakt, een Roemeen van 26, en hij was gewond. Hij wordt dit jaar voor de 25e keer gehouden. De grootste boekenmarkt van Europa in Deventer. En ondanks het warme weer rekent de organisatie weer op veel bezoekers. Hein Terrielen van de Deventer Boekenmarkt. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u al een beetje een inschatting maken hoe druk het is? Nou, ik denk niet in aantallen, maar als ik zie... want ik was net nog ook bij het stadsplein de Brink... waar de mensen komen vanaf de treinen met de pendelbussen... dan stroomt het nog steeds volop toe. Dus ik denk dat we naar een fantastische boekenmarkt gaan... En het weer is hier ook uh, fantastisch. Ja, het is wel vaker goed weer natuurlijk bij de boekenmarkt. Uh, nu uh, misschien nog ietsje warmer dan, uh, dan anders. Uh, wordt daar ook rekening mee gehouden? Nou, we hebben dat even wel bekeken. Maar ik bedoel, er zijn uh, zoveel uh, terrassen en horecaplekken. We hebben een extra waterverkooppunt. Uh, uh, uh, dus ik denk dat de mensen een perfecte combinatie kunnen maken van een terrasje... en dan weer vervolg verder uh, de boekenmarkt op. Uh, ieder jaar is er een thema. Wat is dit jaar uh, geworden? Het thema voor dit jaar is ook omdat het 25ste is, is het uh, thema zonder banaan geen boekenmarkt, ode aan de bananendoos. En dat is omdat uh, het ook al jaren integreert dat de bananendoos volop gebruikt wordt. Er zijn zeker zo'n 8.000, 9.000 bananendoos in omloop. Dat zijn die grote dingen die je kunt halen bij de supermarkt. Ja, en ook bij andere, want het is de boekendoos uh, bij uitsprek. En dat hebben we dus nu als thema uh, voor deze boekenmarkt met een aantal uh, speciale activiteiten. Ja, want is er vanwege het jubileum 25 jaar ook nog iets extra's bedacht? Nou ja, we hebben dus dat thema gegeven. Dus als mensen de boekenmarkt opkomen, dan lopen ze een grote poort onderdoor van uh, bananendozen. We hebben een uh, bananencabaret, er is dus een bananendarkroom. We hebben een rijmprint uitgegeven, speciaal uh, rondom het thema banaan. En er is in het stadhuis ook nog een extra jubileum uh, tentoonstelling. Dank u wel, Heint Riele van de Deventer Boekenmarkt.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 Chinese consumenten kopen massaal in het buitenland geproduceerde babymelkpoeder sinds het melamine-schandaal. In 2008 werd bekend dat tienduizenden Chinese baby's in het ziekenhuis waren beland... doordat de melk die ze hadden gedronken besmet was met de giftige stof melamine. Zes baby's overleden aan de gevolgen. Schietpartij vanochtend in een huis in Grijpskerk. Een man van 51 werd neergeschoten en is zwaargewond naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Een 48-jarige man is opgepakt als verdachte... De politie weet niet waarom er is geschoten. Nou, dat is nog niet uh, duidelijk. Uh, het slachtoffer kunnen wij op dit moment uh, niet horen. Nou, de verdachte is overgebracht naar het politiebureau. We zullen met hem in de loop van de ochtend uh, in gesprek gaan... om te kijken ja, wat heeft hij, uh, zich nu precies afgespeeld. Uh, wel is duidelijk dat er mogelijk een conflict uh, aan het alles uh, ten grondslag ligt. Volgens de politie in Grijpskerk is de man er slecht aan toe... en is het de vraag of hij het zal overleven. Sport. Kambuur Leeuwarden werd vorig seizoen op de laatste dag kampioen van de eerste divisie. En vandaag maken ze een opwachting in de eredivisie. De eerste tegenstander is NAC, Frank Wielaert en Leeuwarden. Hoe is de sfeer eigenlijk? Terug in de eredivisie. Ja, het, je zou het kunnen beschrijven als uh, zwanger van verwachting. Je zou kunnen zeggen, ze leven hier nog steeds een beetje op een roze wolk. Want ja, echt heel lang hebben ze niet kunnen genieten van de mogelijke, uh, mogelijkheid... dat ze kampioen zouden kunnen worden. Eén hele dag bovenaan gestaan vorig jaar, de allerlaatste dag. Wel de belangrijkste. Dus ja. ja, precies, de enige die echt telt uiteindelijk. En uh, dat levert dan uh, voor het eerst in 13 jaar weer een plekje in de eredivisie op. En uh, daar zijn ze hier uh, eigenlijk, ja, kort gezegd, dol gelukkig mee dat ze weer terug zijn op het allerhoogste niveau, willen ze natuurlijk heel graag weten. En dan komen ze terug met een elftal waar, waarin bijvoorbeeld Oebele Schokker speelt. Nou ja, mooi, je kunt het bijna niet krijgen. Dat klinkt als een stripheld. Een jongen die uh, gewoon in Friesland heeft gevoetbald... bij de amateurs vandaan komt en vanuit de topklasse... via de Jupiler League nu in drie jaar tijd doorstroomt naar de eredivisie. Weinig nieuwelingen bij uh, Leeuwarden, trouwens Ramon Lewin. Centrale verdediger overgekomen van Ado. En nog een Deen op uh, links buiten staan. Maar opvallend is dat uh, Michiel Hemme de topscorer van vorig jaar 17 goals maakte. Die. die start vandaag niet in de basis. Daar start Martijn Barto. Om maar vast een klein beetje te kunnen wennen aan de namen die bij Cambuur uh, rondlopen. Bij NAC zijn er ook een paar nieuwe namen. Maar toch ook namen die we voor het grootste gedeelte wel kennen. De belang de belangrijkste nieuweling ja, dat zijn er misschien twee kwakman, de centrale verdediger. Misschien die daarnaast, Drost, ook centrale verdediger. Dat is misschien wel de belangrijkste wijziging bij NAC. Dat die twee uh, centraal in de defensie, dat die ook nieuw zijn. Hoe goed zijn deze twee ploegen? Ja, dat weten we over 90 minuten althans. Dat duurt nog ietsje langer als die wedstrijd begonnen is om half 1. Ga je horen ook natuurlijk in de perstribune zo straks. Ja, gisteravond won PSV de eerste wedstrijd bij Ado Den Haag met 3-2. Bij rust leidde de ploeg uiteindelijk al met 3-0. Daarna was PSV niet meer bij machten om de voorsprong verder uit te breiden... en kwam Ado dus nog een beetje terug in de wedstrijd. PSV-trainer Philippe Cocu. We hadden vandaag niet de finesse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 Motocrosser Jeffrey Herlings domineert het hele seizoen al de MX2-klasse. En vandaag kan hij zijn sterke seizoen bekronen met de wereldtitel. Dat gebeurt tijdens de Grand Prix van Tsjechië. Sebastian Timmerman, de eerste mans is net gestart. Kan Herlings in deze mans al wereldkampioen worden? Ja, dat kan wel. Uh, maar dan moet hij bijvoorbeeld uh, de mans winnen. En dan moet zijn uh, enig overgebleven concurrent, dat is uh, zijn ploeggenoot Jordi Tixier die moet behoorlijk in de fout gaan en ik kijk even op dit moment. Nee, dat is niet Tixier volgens mij, want er zijn veel valpartijen al geweest aan het begin van deze eerste match, waarin Herlings niet de kopstart pakte, maar waar die wel na twee, drie bochten al de leiding op zich nam en inmiddels al een seconde of vier voorsprong heeft op de eerste achtervolger. Dat is de Rustamov en Tixier, de nummer twee in de stand om de wereldtitel, ligt op de vijfde plaats. En als dat zo zou blijven in het restant van deze eerste match, die 35 minuten en twee ronden duurt. Dan zou Herlings nog geen wereldkampioen zijn. En dan zal hij dat later vanmiddag worden in de tweede match. Ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Maar dat hij vandaag wereldkampioen wordt, dat zit er wel dik in. Want Jeffrey Herlings staat een straatling voor in de stand om de wereldtitel. Hij heeft drie rondjes erop zitten en ligt al aan de leiding in deze eerste match van de MX2-klasse. Tot slot de hoofdpunten. Ambassades en consulaten dicht vanwege terreurdreiging. Australische verkiezingen zijn op 7 september. En jubileum voor de Deventer Boekenmarkt. Dit jaar wordt die voor de 25 ste keer gehouden. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze En De high end hier over de sterren. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. We kijken terug op de afgelopen media- en sportweek. Kijken natuurlijk ook vooruit wat komen gaat. Dit uur Tom Roep. 40 jaar lang werkte hij bij het vrolijke weekblad Donald Duck. Blad dat al decennia door oud en jong wordt gelezen. Jarenlang was hij hoofdredacteur. Deze maand gaat hij met pensioen en neemt hij afscheid van Duckstad. Na het nieuws van Ene, voetbaltrainer, voormalig profvoetballer Wim Rijsberger... kent hem van Feyenoord, van het Nederlands elftal van de WK-finales van 74 en 78. Vragen aan onze gasten kunt u stellen via deperstribune.nl. Twitter kan ook. Hashtag Perstribune. Later de rubriek Toppers en tv deskundige Ron Vergouwen... is er deze zomer met Cassie. Terugkijken. Hij duikt in de geschiedenis van de televisie. Waarover vandaag, Ron? Ja, hier in Hilversum wordt er op dit moment achter de schermen flink gesproken over acties tegen de bezuinigingen van het kabinet op de publieke omroepen. Waarschijnlijk zijn ze publieksvriendelijk, maar wie weet wordt er ook wel gestaakt. Dat zou niet voor het eerst zijn. Straks duik ik in de geschiedenis van de omroepstakingen. vliegende kip. Zul van der Wart is er natuurlijk ook. Zul, waar ben jij? Ik ben in Leeuwarden en ik kijk uh, naar de selecties van Cambuur en NAC... die om uh, half één tegen elkaar gaan spelen. En ik ben hier om uh, een duidelijkheid uh, te krijgen over hoe uh, Cambuur dit seizoen gaat doen. Dan ga ik zo meteen voor naar de Ereloge en praten nou. met Iver Smit bijvoorbeeld... om uh, hem te laten zeggen van hoe Cambuur dit seizoen door de Eredivisie komt. Je bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Tom Roep, goedemiddag. Goedemiddag. Van Donald Duck, de hoofdredacteur. De laatste dagen zijn ingegaan. Hè. Precies, nog een week. Hoe erg is het? Raar. Ja. Ja, het is net uh, voor de klas te staan en opeens weten dat je kinderen bij een ander komen. Ja, wie is die ander? Die ander is een, uh, een jonger iemand die Dimitri Heikamp heet. En die uit uh, heel veel met games en apps en veel meer in het digitale wereldje zit. Dan dat ik uh, daar belangstelling voor toonde. Ja, Dus Donald Duck uh, gaat ook uh, zeer modern worden? Dan? Nou, of ja, anders? Alle media veranderen, ja. bedoel, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Het is uh, niet alleen maar papier wat de toekomst heeft. Ja. Toen onze uh, redacteur je een mailtje stuurde, kreeg je een out-of-office uh, reply... Uh, en dan daar stond, ik ben even niet in Dukstad. Ja. Die beleving gaat heel ver, hè? Nou, ja, dat ligt aan hoe je het bekijkt. Kijk, er zijn wel twintig landen waar een Disney-tijdschrift wordt uh, uitgegeven... maar er zijn nog maar drie landen op het moment in de hele wereld... waar die strips geschreven en getekend worden. En Nederland is daar één van. Vandaar dat wij eigenlijk, ook al zijn we een licentienemer... van de Walt Disney Company, af en toe dat wel eens vergeten... en eigenlijk net doen of we bij Walt disney ja. zeg maar, uh, Houdt het uh, werken bij zo'n tijdschrift hè, zoveel jaar? Want je bent er vanaf 73 bij ja, geweest. Vanaf net, ja, vanaf ja, Houdt houd dat de mens jong van geest? Dat denk ik wel, ja. ja? Ik bedoel, het ja, het heette het, vrolijk het weekblad. En eigenlijk probeer ik me daar ook wel een beetje naar te gedragen. Ik bedoel, en dat uh, betekent niet dat je natuurlijk de hele dag lol hebt. Want, maar ja, eigenlijk net als Donald Duck waarmee je een beetje identificeert. Hè, die dus voortdurend afgaat of wat dan ook... ben ik ook gewoon keurig door schade en schande wijs geworden hoor. Ja, Hoe? Kun je een voorbeeldje geven? Nou ja, af en toe onredelijkheid en dat soort dingen. Oh, okay. Of vliegendheid enzovoort. Als dingen je tegenstaan. En dan denk ik, nou, ik had het toch beter moeten weten daar ja Maar het raar is, dan ga je vergelijken. En dan denk je aan bepaalde verhalen terug. En het klinkt krankzinnig natuurlijk dat je een voorbeeld neemt aan een papieren eend. En dan denk ik, oh nee, wacht even. Ik moet mezelf beheersen. Ja. Hoe ben je bij het blad terechtgekomen? Gewoon via een sollicitatie. Ik was uh, op mijn vijfde jaar al abonnee, kon het niet lezen. Daarvoor was ik was altijd wel gek van stripverhalen geweest enzovoort. Ik ben in 73, ik was net klaar met een onderwijsopleiding. Druk aan het solliciteren om voor de klas te mogen. Zag ik iets in de krant staan, een advertentie. En ik denk, hé, hey, je kunt van je hobby dus je werk maken. Had ik eigenlijk nooit over nagedacht. ja. ja. ja. Ja, maar goed, uh, dan, dan schrijf je dus. Uh, redacteur gevraagd voor Donald Duck. Ja, inderdaad. Uh, daar uh, heb ik gesolliciteerd en ik hoorde maar niets. Dus ik belde op. Ik zei, waarom krijg ik niet keurig een, een, een afvermelding enzovoort? Nou, maar meneer, we hadden er 85 en er zijn tien proefopdrachten uitgegaan. En u bent daar één van. Nou, die is dus nooit aangekomen. Toen had ik dus nog een, uh, drie, vier dagen om die te maken. Ja. En, uh, nou ja bent geworden, gelukkig. Dus je moet even laten zien wat je wel kan, op, laten we zeggen, op, op cartoon of Nee op het hoor, het, is, het was een opdracht die uit een stuk of tien verschillende elementen bestond, van, van spellingcorrectie tot schrijven, maar ook het verzinnen en schrijven van een scenario, dus eigenlijk puur de regie doen. En in mijn geval was het, een, behalve een, een, een, een vrij moeilijk, een verhaal vertalen, dat weet ik nog wel, teksten schrijven in lege balloens, puur het beeldje al die ballonnetjes boven ja, die ja, uh, hoogte. En, en zelf een verhaal schrijven van, van de grote boze wolf toen, van drie bladzijden lang, enzovoort. Nou, ja, dat was Bekkie naar mijn Bekkie. Leuk. Zeg, we maken altijd een overzicht een, een, een soort van audiocollage van iemands carrière. Dit, dit is uw leven, en dat van Donald Duck. Donald Duck is in 1934 voor het eerst eigenlijk uh, ontstaan op een tekentafel. Het was een tekenfilm van Disney die uh, aan de waterkant speelde. En dat hebben ze een waterdier nodig werd een eend. En ze hebben hem een, uh, daarom een matrozenpak aangegeven. En dat heeft hij zijn hele leven 70 jaar lang nooit meer uitgehaald. Ik wil met Donald Duckie, ik wil met Donald Duckie, ik wil met Donald Duckie terug. In Nederland is het begonnen eigenlijk omdat Denemarken zo vriendelijk was om ons op het idee te brengen. Het was 1952, dus zeven jaar na de oorlog, en er was niet zoveel. En in Denemarken waren ze op het idee gekomen om een Amerikaans tijdschrift, wat ze tijdens de oorlog daar hadden uitgegeven, Walt Disney Comics en Stories, in het Deens te gaan vertalen. En op een gegeven moment dachten, waarom we ook niet naar Holland? En op die manier is eigenlijk de eerste dan Duck in 1952 op in Nederlandse bodem verschenen. Oh, yeah. Donald Duck is nog steeds een, uh, in de ogen van kinderen absoluut een bestaand personage. Ik illustreer het altijd iets van een brief van een paar jaar geleden, aan een kind had schreef. Een brief van Donald, ik ben uh, met vakantie in Engeland geweest. En wat ik daar ontdekt heb, u raad het nooit. Duck betekent eend. Ja, en toen hoorde ik wil mijn Donald Duck hier terug, zei je? Toen zei ik, dat is Bob Bauer. De zanger. Bob Bauer was ZZ van de Baskers. Ja. En uh, Bob Bauer is zelfs, dat weet niemand. Dus is het is misschien leuk voor het uh, urinaire, nog keeper bij DWS geweest. Echt waar, ja. Wat een uh, bijzonder talent. Je, je hebt uh, zelf jarenlang uh, getekend, hè. Moet je van huis uit uh, een stripman zijn... om hoofdredacteur te kunnen worden van Donald Duck? nee. Heel simpel, nee. Eigenlijk niet. Je moet heel veel van strips houden en er toch eigenlijk ja. ook een beetje verstand van hebben. Want je zei net, op vijfjarige leeftijd zag je de onderdukken, maar je kon hem niet lezen. Nee. Welke strips hadden, had je toen onder handen? Nou, de donderduk zelf daar stond dan het verhaal van Tom Poes en Heer Bommel natuurlijk achterin. Dan ga je eerst plaatjes kijken en je hoopte dat je moeder of je vader een beetje voorlas. Ja, en een jaar later enzovoort leer je lezen op school. Dus dan neem je die taak natuurlijk over. En wat dat tekenen betreft, ik ben eigenlijk meer scenarist, echt dan tekenaar geweest. Ik maak hele ruwe schetjes om een scenario bij te drukken, als een soort storybook. Maar echt in het net, dus gaat het naar een echte, professionele tekenaar. Ja, maar wat is er het eerste? Tekening doorgaans of het verhaal? Het is net als met een film. Ik bedoel, je, zegt, je zet niet de camera aan en je zegt speel even wat. Het is een compleet draaiboek met schetsen, met camerastanden enzovoort, met dialogen. En dat geldt voor... Eigenlijk is een strip gewoon een stilstaande film, wat het visuele betreft. En het is eigenlijk een hoorspel. Je mag het zelfs met een beetje met een poppenkast vergelijken. Wat het gewoon het, het verbale aspect heeft ja, inhoudt. En, en onderzoeken jullie ook welke karakters in Donald Duck het sterkste zijn? Ja, om de zoveel jaar is er wel een lezersonderzoek, maar eigenlijk is het de laatste jaren niet eens nodig, want men reageert spontaan als je zo'n grote oplage hebt. En tegenwoordig, zeker met het internetmedium, ja. Vroeger moest je nog de moeite doen om een brief te schrijven en een postzegel te plakken. Maar bedoel, iedereen die. Maar wie is de populairste? Donald. Ongetwijfeld? Ja, en als je De zelf... hele Ducks familie. En, en zelf over 40 jaar bekeken. Durf je hardop te zeggen wie jouw favoriet is? Uh, ik vind Donald Duck nog, nog steeds Donald? het leukst. Ja, er zijn nog heel veel... Kijk, ik heb altijd spottend licht eraan wat, wat voor programma het is. Wel. Ik, ik, als het over mooie Disney-figuren hebben... dan zeg ik, ze, nou, weet je, is de mooiste. Maar <laughs> roep puur op Donald Duck, dan blijf ik ja. gewoon in Duckstad. Is er een geheim achter de Donald Duck... Uh, ja het ligt eraan hoe je het bekijkt. We hadden ja, het was staat een succes. op een vrolijk Weekblad. Ja, je kunt zeggen, kijk, als je naar het blad kijkt of naar het karakter blijkt, Het karakter is gewoon ontstaan als tegenhanger voor Mickey Mouse die te braaf werd. Eigenlijk, die moest, had een voorbeeldfunctie. Nou, dan heb je eigenlijk in zijn wereldje zo'n dorpsgek nodig dat is Donald Duck geworden. En wat de tijdschrift betreft, nou, die vraag is natuurlijk vraag gesteld waarom is het na 61 jaar nog zo populair? Ja. Omdat het gewoon een deel van de samenleving is geworden dat het van generatie op generatie is overgegaan en met name die ouderen die het ook betalen, laten we even heel eerlijk zijn... daar is het een aangename jeugdherinnering voor. En ze willen dat gevoel aan hun lezende kinderen doorgeven... en stiekem zelf meelezen. Tuurlijk. Altijd, altijd wil je de Donald Duck toch nog even zien... als die ergens uh, ligt. Tom Roep, um, jouw nieuws van deze week? Oh ja, dat, ja wij zijn natuurlijk allesbehalve een actueel weekblad. Maar we kijken wel, omdat we sinds kort 42 verschillende Twitter-accounten hebben... volgen we natuurlijk ook het nieuws. En vrijdag waren we aangenaam verrast toen in de Telegraaf stond... dat in het kader van de hitte de Nederlandse spoorwegen het dienstrooster hadden aangepast. Nou, we reden minder treinen. En groot was de verbazing dat de Belgen dat ook deden. Die hebben er meer laten rijden. Nou, je zou bijna zeggen, we maakten vroeger Belgen moppen... waarin we ze dom vonden. En de Belgen maken moppen over Holland, dus dat we zuinig zijn. Nou, dit keer hebben ze dus hartstikke gelijk. Wij doen er minder en zij doen er meer. We moet het een beetje relativeren. Het sloeg wel op de kustgebieden. Een paar zaken uit het media Medianieuws van de afgelopen week. De tribune. Deze week werd het uh, alcohol- en rookgedrag op televisie aan de kaak gesteld. De stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie... kwam in opstand tegen een nieuwe serie van RTL's O.O. Gerzo. In de serie zijn waarschijnlijk weer jongeren te zien... die overmatig alcohol gebruiken. Maar RTL zegt dat de nieuwe serie, die zich dit keer in Oost-Nederland afspeelt... ook wijst op de gevolgen van te veel drinken. Intussen kreeg de VPRO, uh, samen met de studio van het programma Zomergast... het aan de stok met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. cabaretje Hans Thewes... Takken een sigaretje op tijdens zomergasten vorige week. De uh, Hans Thewe. De VPRO had het kunnen weten. Thewe had dit in een ander programma ook wel eens gedaan. Okay. Heb je eens te roken? Ik ben zo zat, dat niet roken? Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie. Lekker. <lacht> Heb je ook vuur? Mm. Zo. Dit kan ik alle kinderen in België aanraden. Dus lekker. <lacht> lekker te roken. En dan wel over de longen, anders heeft het geen zin. Tom Roop steekt Donald wel een sigaretje op, Donald Duck? Nooit. Er is, er is één film uit de jaren 30 waarin uh, hij een sigaar rookt. Dat is uh, de laatste tijd ook nooit meer op een DVD neergezet. Dan is hij nee. jarig en dan willen de neefjes hem verrassen. En Donald vindt dat pakketje en die denkt dat zij stiekem roken en heel onpedagogisch dwingt hij zich wat die doos legt tegen. Maar verder is het nooit gebeurd. Een biertje en, staat dat op tafel? Nee, dat nee, denk niet. In? Nee, er nee. zijn regels van Disney. Er is geen, geen alcohol, en er, er is geen tabak en er is geen politiek en er is geen godsdienst. En uh, we hebben een hele, een hele lijst. Jullie hebben echt een lijst ja, met zeker. verboden uh, zaakjes. Nou, of, ja, waar, of, waar je geen niet. accent op moet leggen, weet je wel? Kijk, als je een zware jongens een bank overvallen... dan mogen ze wel met een pistool in de hand neerzetten. Maar om dat op een voorplaat of een kuffer te laten niet we dat wapen gewoon weg. Ja. Deze week in Amsterdam, de Gay Pride. Het feest om de gelijke rechten van homo's en hetero's te vieren. Voor het eerst voer een boot mee van de KVB. Bekende voetballers, trainers en bondscoach Louis van Gaal. Deze wereld is niet een veilige wereld. Voor heel veel mensen is het geen veilige wereld. Ook niet. Dus voor de homoseksuele mens. En daarvoor doen we dit. Paus Franciscus kwam deze week met de opvallende uitspraak... dat homo's niet gediscrimineerd mogen worden. Wie ben ik om over hen te oordelen, zei hij. Volgens het COC stap je in de goede richting. Aan de andere kant zijn er zorgen over de behandeling van homo's in Rusland. Een anti-homo-wet zorgt voor ophef. Geldt ook tijdens de Olympische Winterspelen die wet in het Russische Sochi volgend jaar. De wet houdt in dat homoseksualiteit kan leiden tot een boete of een gevangenisstraf. Maurits Hendricks van NOCNSF maakt zich vooralsnog weinig zorgen. Tom, Tom Roep. Heeft Duck zat een gay pride? Nee, absoluut met... niet. Homo betekent natuurlijk letterlijk mens... en Duck betekent eend. Ja, maar uh, zit er een homo in uh, de Donald Duck? Je kunt alles uitleggen zoals je het zelf wilt. Ik bedoel, uh, Guus Geluk is een, een soort dandy. Uh, gijs Gans vertrouwen ook niet helemaal. Uh, uh, we, we hebben dan nog Karel Paardenpoot... maar die woont keurig samen met Clarabelle Koe. Kijk, Tijdschrift Rolling Stone kreeg een paar weken terug veel kritiek... toen het de pleger van de aanslag in Boston als een dromerige popster op de koffer... Zetten. Er werd opgeroepen om het plat te boycotten. Een aantal winkels haalde het zelfs uit de schappen. Rolling Stone besloot het bijbehorende artikel eerder dan gepland online te zetten... zodat de mensen beter zouden kunnen oordelen over de reden van die cover. Alle controverse heeft de verkoopcijfers in elk geval goed gedaan... en Rolling Stone lijkt op een record af te stevenen. Eerder zorgde de ophef rond de cover met moordenaar Charles Manson... ook al voor een opleving in de oplagen. Ja, ik pak even de cover van uh, Donald Duck, nummer 27, erbij. Hoogzomers. Deze mm -hmm. is, is de laatste. Hè? Wat zien we? Donald Duck die heeft een. Uh die is op waterskies bezig en die uh, is, heeft duidelijk een, een, een aanvaring, hoeveel met, noem je dat, met een voorbijvliegende watervogel, vogel. ja, en de drie neefjes en een bootje ja. daarbij. Uh, wordt er echt heel diep over nagedacht over de cover? Nee hoor. Nee? Nee hoor. Ik bedoel, de, de, de ene keer is het een grap en de andere keer is het een afficherend iets. Er wordt wel heel diep nagedacht op de manier waarop je geschetst en getekend wordt in beeld wordt gebracht mm. en daarna bij de vormgeving wat, eigenlijk, wat voor kleurenkeuze wordt gedaan. Hè? Ja, dit is ja. een heel zomers plaatje, maar je zei net, ja, wij zijn. Geen actualiteitenblad. Hoe ver werk je vooruit? Uh, nou, dat, uh, officieel zes weken van tevoren ligt het al bij de drukke. Of ja. gaat het naar de drukker? En Maar uh, we hebben nu. We zijn met de kerst. Sinter Sinterklaas is in de maak, is ingedeeld. We wachten nog op een paar verhalen en de. En de... De kerstindeling staat ook klaar op papier. En, maar dat wil niet zeggen dat we niet nu al lijntjes uitzetten naar volgend jaar. Om te kijken wat daar voor speciale evenementen zijn. Oh ja. Zo zijn we natuurlijk ook op die Kroningsduk gekomen. We wisten natuurlijk anderhalf jaar van tevoren dat dat een keer zou gaan gebeuren. En dat als misschien als het niet was gebeurd, die uh, de huld, inhuldiging. de 30 ja dan had het misschien nog een jaar op de plank gelegen. Ja, maar je hebt, je hebt er al naar gekeken. Dus je wist uh, het komt eraan. We ja. bereiden ons voor. In de warme zomerweken wordt er nog een weinig TV gekeken, maar één programma trekt al wekenlang, in ieder geval twee wekenlang, veel kijkers naar Nederland 2. Dinsdag, afgelopen dinsdag, werd zelfs een miljoen kijkers gehaald. Voor zomerse begrippen zeer veel. We kunnen nog een maand genieten van de quiz, waar een prominente rol is weggelegd voor een grote fan van Donald Duck. Voor Maarten van Rossum. Er zijn wel dingen waar ik achteraf denk, had ik dat maar nooit gezegd... want het achtervolgt je decennia werkelijk. En een van die verhalen is... ik ben nog steeds een groot liefhebber van de Donald Duck-verhalen van Carl Barks. Naar mijn idee een genie. Of dat nu Donald Duck als brandweerman... of Donald Duck met de kippenfarm of, of Donald Duck die, die, die regenwolken gaat. Nou, ja, Dat zijn allemaal schitterende, briljant getekende verhalen. Ik vind Robert Doe's in Quabernod ook nog steeds enorm leuk. Fantastisch getekend. Ik vind Vlaat ook dol. Komisch. Ja, Maarten van Rossen, maar ook Geert Wilders... heeft een abonnement op de Donald Duck gezegd. Nou, dat wist ik weer niet. Ja, nee, maar maar goed. Maarten is wel bij me geweest, dat was heel leuk. We hebben een hele middag vier jaar ganger zitten doorbladen. Hij was er namelijk 100 van overtuigd... dat hij jongetje een brief aan Donald Duck had geschreven... en in het blad had gestaan. En we hebben hem dus niet kunnen vinden. En op het laatst begon hij dus aan zichzelf te twijfelen. en dus hij zei, weet je wat ik denk? Ik denk dat het een andere jongen in mijn klas is geweest... dat ik zo jaloers was dat ik het verhaal mijn eigen heb gemaakt. Dat nou, zou zo kunnen, natuurlijk. Het zijn wel uh, oudere heren die uh, zich dan fan tonen. Zou Donald Duck ook iets hebben aan Nick en Simon als ambassadeur? Uh, nee, maar die hebben we in Tina. We maken de Tina ook een oh, wijze -tot. Zitten Er gewoon, de, ja. zit, uh, zijn al 150 ja. afleveringen van hun <laughs> avonturen ja. nou, op een strip getekend. Ik zie niet met Maarten van Rossum aankomen. Zeg, uh, Charles uh, Carl Barks, moet ik zeggen. Ja, ja, dat Carl is een grootheid achter, achter ja. de Donald Duck, hè, een Amerikaan. Dat is een uh, man in 1901. Hij is in 2000 overleden, dus lekker oud geworden. Hij is in 1994 heeft hij een Europese tour gemaakt. en Hij is eigenlijk de bedenker van Duckstad. Hij is de uitvinder, zeg maar ook de bedenker van... oom Dagobert, van Guus Geluk, van de Zware Jongens, van Zwarte Magica... van Buurman Boldenbas, Willy Wortel, Zo. Lampje. Allemaal van Carl Barks. En, uh, dus hij is, heeft hij ooit ook de waardering daarvoor gekregen? Later pas. In feite, hij begon, in 19, uh, hij begon eigenlijk als animator in de tekenfilms. In 1942 ging hij zelfstandig strip maken. Dat heeft hij tot 1966 gedaan. Maar alles was altijd volledige anonimiteit. Dus in de jaren zeventig ontdekte men de naam van degene die zijn, men kende als de good artist. En ja, toen kreeg hij fanclubs over de hele wereld. En we hebben hem in 1994 ook in, uh, in uh, het Rijksmuseum, of in Amsterdam ontvangen. We zijn het Rijksmuseum geweest. En daar hebben we nog een raad voorbeeld uh, gehad. Want de hele pers was mee om de goede man te volgen met camera's en alles, en noem maar op. En op een gegeven moment stond hij voor de nachtwacht. En er is verderop een Amerikaanse en Er komt zo'n dame naar me toe en die zegt dan, Who is that guy? He is an American. Ik zei, is Carl Marx. Oh, thank you. En ze liep naar het gezelschap en zei, Carl Marx. <laughs> ja. Tom Roep, straks meer van jou en over Donald Duck. We krijgen ook Ron van Gouwen natuurlijk te horen met zijn zomerse versie van Kassie kijken. Maar nu... Hij vangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen, de Vliegende De Vliegende kip, Jules van der Wart. Ik denk misschien wel in opgetogen, vrolijk, opgewekt, zonnig Leeuwarden. Dat kun je wel zeggen, ja, als ik naar het veld kijk, ziet er prachtig bij. Maar ja, het is ook een kunstgrasveld en dat hebben ze voor uh, in drie maanden tijd nog geregeld. Want uh, ik zit naast de voorzitter uh, Ieper Smit per goede middag kan ik heel even storen, want je zit ingetogen naar de wedstrijd te kijken. Maar jullie zijn in drie maanden tijd, hebben jullie alles moeten regelen. Want jullie werden een beetje onverwacht kampioen, meen ik. Ja, op de laatste speeldag. En uh, ja, dan is dit het resultaat van dat we nu uh, Eredivisie spelen in ieder geval. Ja, maar als je hier bij Cambuur kijkt, uh, er is zoveel gebeurd in die tijd. Jullie moesten kiezen tussen een kunstgrasveld en een normaal grasveld. Nou klopt, we hebben bij Cambuur nog altijd te maken met... Uh, nou ja, met onze beperkte financiën en het is een economische keuze geweest om, het, uh, om naar kunstgras over te gaan. Want uh, veldverwarming, dat was de andere alternatief. Dat was, uh, was uh, in aanschaf bijna net zo duur. Uh, maar de exportatie daarvan uh, was gewoon vele malen duurder. Dus uh, wij hebben hiervoor gekozen voor een natuurlijk ingestrooid uh, kunstgrasveld. Ja, dit stadion bestaat ook uh, sinds 1936. Het herbergt vandaag ook 10.000 toeschouwers? Nou, op papier zijn het er 10.000. Het, uh, het is op zich uh, uitverkocht. Niet alle plaatsen zijn bezet, zei ik. Maar ik, denk, ik denk dat er ook een wat aantal wat seizoenkaarthouders uh, nog in de bouwvakken en op vakantie zitten. Maar we, formeel, ik geloof dat we uh, 94, 95 toeschouwers kunnen hebben. En hoe zit het met, uh, met de business, met de uh, zaaklieden die instappen? Want bij Heeren Veen hebben ze problemen. Nou, die hebben, net als uh, vele clubs, uh, is het in dit economische tijd iets moeilijker om natuurlijk... Uh, je sponsoren uh, aan, je, aan je te binden. Maar dat is uh, eigenlijk al de afgelopen drie jaar, is dat, uh, is dat een gestage stijging. En dat heeft natuurlijk nu door, dit, uh, door, door, door de Eredivisie wat, uh, wat extra impuls gekregen. Het moest allemaal versneld worden, alle ideeën. Nou ja, wij we hebben het idee over een nieuw stadion. En, uh, maar we hebben het voorlopig nog even hier mee te doen, of we nou uh, hier drie of... Uh, Drie of vier jaar nog spelen. We hebben, daar, we, hebben, we hebben het hier nog in ieder geval mee te doen. Ja, maar eigenlijk is dit stadion niet meer Eredivisie waardig, vinden jullie dat? Nou, ook niet eens voor de Eerste Divisie. Dus uh, vroeg of laat moeten we gewoon uh, en het liefst zo snel mogelijk uh, op naar een nieuwe accommodatie. Maar hoe, hoe kijkt de gemeente daar tegenaan of, of zelfs de provincie? Uh, zijn ze nu wat makkelijker en zullen ze eerder uh, toestemming geven? Even kijken hoor. Ja, ik zie ja, je. er komt de corner. Maar de ja, het, het... En, uh, een, provincie hebben we in die zin weinig mee te maken. Die, uh, we hebben natuurlijk met de gemeente te maken, met bestemmingsplannen. Een uh, kaal stadion bouwen kan qua kan exportatie niet. Dus er zitten kom, kom, commerciële draaars moeten eronder komen. En daar zal de gemeente in ieder geval moeten aan meewerken dat dat bestemmingsplan dusdanig wordt aangepast. Hè, op de voorziende locatie, dat is vlakbij het WTC... Uh, en, en, en daar zal de gemeente wel hun uh, medewerking in. Maar ik heb wel het idee dat dat de goede kant op gaat. En daar is deze promotie ook wel, uh, geeft ook wel extra. Even kijken. Ja, de bal gaat over, dus even niets. wordt ja. corner. corner. Tweede. Uh, de tweede al. Dus, uh... Maar ik zie even dat ze moeten winnen op dit niveau. Want uh, voor de meeste jongens is ook dit... Uh, voor de club is het na 15 jaar nieuw. Dus voor de meeste mensen hier, maar ook voor de meeste spelers. We ze dan even verder praten over het commerciële plaatje. Dank je wel. Ja, maar goed. Zil ja. van der Wart komen wij terug in Leeuwarden. Toch even een paar stoelen verder kijken bij verslaggever Frank Wielaert. Ja, want dan kunnen we die tweede corner gelijk even meepakken. Die wordt doorgekopt door Kwakman. Een van de nieuwe mensen bij NAK. En dat betekent ingooien voor Kambuur. Kambuur die in de eerste acht minuten veelal de bal hebben gehad. En NAK laat het ook een beetje toe. Gaat eerst eens kijken wat voor vlees hebben we in de Kuip met die nieuwe vriezen erbij. In de eredivisie. En tot nu toe uh, ziet dat er heel aardig uit. Want Cambuur probeert in ieder geval fris uh, van de lever te voetballen. En zich niks aan te trekken van dat nieuwe podium. En al die uh, nieuwe spelers waar ze tegenaan uh, kijken. Maar gewoon lekker te doen wat ze het beste kunnen. Namelijk uh, zo goed mogelijk voetballen. De ingooi gaat uh, via Lucas Bijker. De linksback in de richting van Paco van Morsel. Nieuw gekomen van FC Groningen. De aanvallende middenvelder. Alleen gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. En mag ten rouwelaar de doeltrap gaan nemen. Bij NAC is alles een beetje hetzelfde gebleven. Maar je merkt aan de mensen in Leeuwarden dat ze heel erg toe waren aan het nieuwe eredivisieschap. Voor het eerst in 13 jaar. Ze gaan nu staan, massaal klappen. Onder aanvoering natuurlijk van het gezang van de... Uh, hoofd, ja, niet eens de hoofdtribune, maar dan toch achter de goal van ten Raola. Daar zit de fanatieke aanhang van uh, Cambuur. Die maken het meeste geluid en nemen de rest van het stadion daarin mee. En wie weet nemen ze die elf op het veld gedurende de wedstrijd ook wel mee naar uh, grote hoogte. We zijn negen minuten onderweg. Nak houdt Cambuur voorlopig nog uh, zonder al te veel problemen op 0-0 schijnend hoofdredacteur van uh, de Donald Duck van het Vrolijke Weekblad. Speelt sport eigenlijk een rol in de Donald Ducks nog Ja, af en toe? absoluut. Ja? absoluut. Ja, hoor, daar haken we ook op in. Ik bedoel, als er een WK of een EK is enzovoort, dan is er uh, een themaverhaal. Of dus er wordt zelfs een complete Donald Duck aan gewijd. Ja. Vorig jaar hadden we nog een EK-nummer. En uh, Donald, die uh, ja, als su supporter. Maar hij heeft zelf ook ooit een keer gevoetbald. Maar dat was in de jaren 1955. Over die wedstrijd zullen we het maar niet hebben. Maar voor de rest is het meestal iemand dat die gewoon op de tribune plaatsneemt en daar uh, eigenlijk het een en ander uh, gebeurt. En zijn oom trouwens, Dagebert, is zelfs manager geweest van FC Dukstad en al die tijd. En die uh, haalde Dennis Ergkromp nog een keertje binnen, alleen ja, die had vliegangst. En dat hebben we ook in dat verhaal kunnen verwerken. Ja, Zijn die, die naamsgrapjes? Uh, uh, ja. Die, die kom je geregeld tegen hè? In, de, in de Donald Duck. Ja. Wie bedenkt ze? Nou, dat doen de redacteuren Met zelf. Ja, ja, die zitten dan en dan kijken ze of ze het leuk vinden of niet. En af en toe is het heel, heel flauw, maar dan ja. uh, gaat het. Dus mensen zijn wel vereerd over het algemeen. Oh ja? ja, kun je ze wat voorbeelden ja, geven? We, we hebben Peter R. De Vries natuurlijk gehad. Die, uh, Peter R. De Dooi geweest. Is Peter R. Diepvries geweest. En uh, die heeft zelfs nog opgebeld en uh, nummers voor zijn medewerkers besteld. En dat gold ook voor de gebroeders Anker, de advocaten. We hebben Marlies kwekkers gehad toen Dagebert opeens in de dameskleding terecht kwam. Het ja. woord lingerie vinden we dan maar te moeilijk voor de jongeren, dus dat vermijden we. En, voor het, en dat, dat soort met sporthelden en dat soort dingen is het... Uh, yeah. Ik hoorde net dat Wim Rijsbergen, nou dat zou ongetwijfeld een ijsberg zijn geweest of zo. Als hij nog uh, heel actueel was. Ja, kijk. Kunnen jullie zelf nieuwe karakters uh, introduceren? Ja, dat kunnen we. Dat, uh, als eenmalig is het geen enkel probleem, want voortdurend wisselen er uh, mensen die zich familie noemden in die verhalen. En als we ze meerdere keren laten optreden, dan is het wel zo netjes om ze aan Disney voor te leggen. En heel verrassend is dat uh, Kwikwek en Kwak, we hebben tot nu toe maar drie verhaaltjes nog op de plank liggen, die krijgen binnenkort een vriendje in de buurt die uh, in een rolstoel zit. En die we gewoon eigenlijk als een normaal kind met die drie op avontuur gaan, ook lid van de Woudlopers gaan worden, enzovoort. Om eigenlijk ja, aan die handicap op een positieve manier aandacht ja. te besteden. Maar Disney heeft dus nog steeds een dikke vinger in de pad bij wat je, alles wat je doet. Ja, Disney, wij zijn er gewoon een licentie nemen van de Walt Disney Company. Dat betekent dat het copyright en alle rechten daar zitten. Zij bepalen gewoon in zekere zin het beleid. Alleen na 61 jaar hebben we wel dusdanig veel vertrouwen in ons. Dat we weten wat we doen, enzovoort. Maar formeel moeten we met, met nieuwe producten met name het voorleggen hè, dat, en het overleggen. ja. ja. En, en doen ze lastig? Zijn ze moeilijk? Nee, over het algemeen niet. Want ik bedoel, Nederland heeft uh, samen met Finland de grootste oplaag ter wereld. En ik maak er geen geheim van, dat is het niet voor niks doen. We betalen natuurlijk royalties, dus we, hebben een, uh, we kunnen een potje bij ze breken. Ja, ja de grootste oplaag. Maar hij, hij zakt wel, hè? Alles zakt. Er is ja? geen, geen, geen blad of tijdschrift of krant... of wat dan ook, die uh, de afgelopen 1, twee jaar uh, in de lift Waar is Waar zitten jullie op nu? 278.000 in de week. Ja, en het is eerlijk is eerlijk. Het is rond 3,48, 3,50 geweest een jaar, vijf, zes jaar geleden. Ja. ja. Is dat een verschijnsel dat je ook... Want Finland heeft hem, de Donald Duck, hè? En Denemarken? Aller, al, bijna al de oh, Europese alle Europese landen hebben hem. Ja, hoe heet hij? In... Weet je hoe die in Denemarken Ja, heeft? In Denemarken is het Anders Ant. Hè? Ant is natuurlijk weer één. Anders moet je denken aan Krasjana Andersen. Dus Anders is gewoon een voornaam. We hebben Kalle Anka, die hebben we in uh, Finland. En we hebben een... Uh, hoe heet het? Donald Duck is het gewoon in Noorwegen. En uh, nou, ja, zo heet het. Papirino heet die in Italië. En zo zijn er een heleboel namen ja. over de hele wereld. En daar bestaat u dus. Allemaal nog op papier, hè? Ik zou bijna zeggen het ouderwetse papier. Het allemaal nog op papier, maar er zijn wel apps en andere dingen om ja. tegenwoordig aan toegevoegd. En daar zijn wij ook mee aan het werken. En in Amerika bestaat die niet meer op papier, hè? Niet als tijdschrift, nee, maar nee. de hele stripmarkt is daar gewoon, heeft daar gewoon plaats gemaakt voor, voor andere dingen. De jeugd van Amerika leest niet en als het geen geluid geeft en niet beweegt, hebben ze eigenlijk nauwelijks nee. interesse. Heb je zelf als een uh, figuur bedacht? Uh, ja, maar dat was geen Disney-strip. We hebben het, net al zei, we begonnen eigenlijk met Tom Poes en Heer Bommel. Die jaren en jaren in de onderduk hebben gestaan. En zo zijn er altijd non-Disney-strips, zoals we dat noemden. Dus strips die niet van Disney waren nee. erin geweest. Van Piepo de Clown tot ketelbinkje. Ik heb in, uh, ben in 1974 begonnen met Douwe Dabbert. En daar hebben we 23 avonturen van gemaakt. Ja, en die. Uh, je hebt ook uh, de geschiedenis uh, ja. in, in strips gevangen, Van toch? 82 tot 87 liep van nul tot nu erin. Het ja? was gewoon de vaderlandse geschiedenis in stripvorm. Dus met echt, beschouwende tekstblokken en dan beeld waar het grapje in zat. En dat was heel verrassend, dat sloeg erg in. Want ja. bedoel, uh, met name in het onderwijs was er toch al niet zo'n hoge pet van strips op. hadden. Opeens zei ze om Vroeger op... zeiden ze bij mij op school dat ja. is heel slecht. Strips lezen. Slecht voor je ontwikkeling, slecht, uh, slecht lezen, slecht voor je ogen. En je moet, je moet goede boeken lezen. voor je ogen Wat erger, ja. Ja, nou, ja, wij werden niet ja. opgevoed met de strip is... Uh, nee, maar dat, dat, dat werd eigenlijk in het kader van de morele herbewapening ja. na de oorlog overgenomen. En ik moet het ook heen. eerlijk zeggen, in 1948 in Amerika... toen ze zo populair werden, werd het een volwassenen ja. onderwerp. En de strip werd gewelddadiger en griezeliger. En men nam gewoon die teksten over. Ja. En men dacht gewoon van, in, in Nederland dat het hier ook precies het geval zou zijn. Maar ja, daar zijn ze mooi van teruggekomen. Ja. Ja, zeg maar Kun zo je zo nog zeggen. wat met Douwe gaan doen? Want je bent nu met pensioen. <laughs> ja, nou, nee, ik, ik, Bijna. Vij, ik heb 23 albums gemaakt die getekend werden door Piet Wijn. En Piet Wijn is helaas drie jaar geleden overleden. Ja. En we hebben eigenlijk afgesproken met Piet... net als bij Hershey met Kuifje. Als hij er niet meer is, worden er geen nieuwe verhalen gemaakt. Maar we hebben wel een nieuwe uitgever gevonden... die ze vanaf oktober weer in de winkels gaat leggen. Kijk, dat is leuk. Ik ga Donald Duck uh, begroeten aan de telefoon. Goedemiddag. <lacht> Weet jij, Tom, wie dit is? Anita elke Ja, ja. <hijs> ja, die doet het het, het beste. Die doet het al twintig jaar. Dus, dus dat is ook de enige naam die <hijs> nee, ik spontaan langer. bij me opkomt, hoor. Wat zei langer, je? Langer, langer. Oh. 29 jaar. Jeet. kan je nagaan. Ja, <hijs> ja, het is heel erg. <hijs> ja, zeg maar, Donald. Uh, Anita, he heeft hij het goed gedaan al die jaren? Dat hij het blad runde? Ja, zeker. Donald <hijs> Duck is ook... Uh, wat heel belangrijk is is gewoon het blad Donald Duck gebleven. En het bleef dezelfde charme houden. Dezelfde magie. Net zoals dat ik klein was, las ik het ook. En ja, het is gewoon gebleven wat het was en wat het nog steeds moest zijn, heel knap. ja, ja. maar hij publiceert wel altijd verhalen over je. ik spreek mij even aan als Donald. nu uh, ja. waar je misschien dat je denkt van, ja, maar ben ik dat allemaal? moet ik dat doen? Er gaat nog alles wat mis als je het leest. oh met Donald, met ja, ik ben ik ja. onderhand wel gewend al die nou, jaren gelukkig. inderdaad. en ja, uh, ja als je daar zit, ja, dan ben ik het ook echt. ja, Donald, ja, ja. Donald, Duck. dat, dat, dat zo, zo, zo voel ik me ook af en toe. <laughs> het is, gaat ook wat alles mis, dus het scheelt. Ik zeg je naam één keer hardop, luid en duidelijk dat iedereen ja. weet. Donald Duck is eh, in werkelijkheid Anita Helke, zangeres van de Dolly Dots van vroeger. Hoe ben je ja. Donald Duck geworden? Ja, dat was in de uh, Dolly Dots-tijd. Uh, hadden wij een serie uh, op een gegeven moment op de uh, Tros. Dat was een hele serie over ons leven in een huis, een groot huis. Waar ik kon van uh, weet ik, van allerlei grote acteurs in spelen. dat was echt fantastisch. En die dat regisseerde, die zei op een gegeven moment ja, dat kan Donald Duck doen. Want dat ken ik al dus eigenlijk vanaf school. een jongen die dat kon, dat wilde ik ook. En blablabla, dat ging allemaal. Dat was alleen maar hilarisch en leuk. En toen was het van, uh, ja, maar Anita, uh, films worden nagesynchroniseerd vanuit Amerika nu. Dat was toen nog niet, alleen nog allemaal Amerikaans en eigen talen. Hij zegt, dus we hebben eigenlijk de Nederlandse Donald Duck nodig. Zou jij dat willen doen? Ja, en toen is het nog Schaderlandseweg, Hilfisch, en daar zat de studio nog. Toen ben ik dat gaan doen en tot op de dag van vandaag, ja, na 28 jaar ietsje langer, doe ik dat nog steeds. Wat leuk. Dus zo is dat gegaan, ja. ja. Heb je zelf nog misschien één mooie herinnering aan het uh, blad die daar uitspringt? Ja, zeker. Uh, in de tijd dat wij, uh, vijf jaar geleden ongeveer alweer, uh, Ahoy uh, drie keer vol hadden, met no. onze reuniek concert. Toen heeft, uh, nou ik denk Tom, ik weet niet wie dat ooit verzonnen heeft. heeft heeft zo'n uitklap van het, uit het midden met die nietjes. Ja. Van ons gemaakt met zes dollydots in de witte pakjes. Al De dollyducks. De ja. dollyducks. Gewoon op dat podium. Nou, dat is echt zo gaaf vond ik dat. want we leken er gewoon ook op met onze snavel. Je kon precies zien wie wat was. En uh, die heb ik uiteindelijk ja. allemaal um, ja, gekregen, zes maal. Die heb ik in laten lijsten, Die neem ik aan die meiden gegeven. En daar waren dat ze wel. heel blij mee. Ja, dat was echt... Heel leuk. Zag je doet het dus al uh, bijna drie decennia worden er nog nieuwe tekenfilms gemaakt? Uh, nou, weinig. Het zijn eigenlijk alleen maar cd rom spelletjes. De oude films zijn er natuurlijk zoveel die kinderen vanaf die, die nu uh, zeg maar een jaar of 15 weet ik veel, zijn, niet gezien hebben. Dus die worden opnieuw ingesproken als het te oud van kwaliteit is. Dus dat ja. doe ik ook nog wel eens. Hele oude films ik denk van, goh ja, die herken ik wel. Oh, ja. Maar het is over het algemeen nu veel CD-roms, ja. Wil je, Anita, uh, afscheid nemen van uh, Tom Roep op de bekende Donald Duck wijze? Ja, natuurlijk. Nou, Tom, uh, ik wens je heel veel goeds uh, voor de rest van je leven... met wat je nu gaat doen. En uh, ik zwaai je eventjes uit met mijn, uh, ja, met mijn andere personage. Oké? Okay? <laughs> Leuk, dankjewel. <laughs> Oké, okay, gaan we. Weet je te rekenen? Ja. Wat? <truimert> Hallo. En je kan gewoon verder praten vandaag. Ja. ja. Je hoeft niks te forceren. Nee, allemaal nee. Niet. Dankjewel. helemaal niet. Ja, ja. Dank Geel je wel. Anita. Dank je. Zeker. Anita Helker. Leuk, hè? Ja, is ook wel... Uh, Iedereen die denkt natuurlijk, hij weet het. Nee, ik heb nee, je het echt wist het niet. Nee, dit, dit kon je niet die, weten. Dit, dit is echt we. de beste. Onze tv-deskundige Ron van Gouwen. Normaal met Cassie kijken. Deze zomer Cassie terugkijken. En hij graaft in de roerige geschiedenis van actievoerende tv-makers. De roerige geschiedenis van de Nederlandse televisie. TV is een centrum vergouwen blik terug. In Cassie. Terugkijken. Ja, achter de schermen in Hilversum smult er momenteel van alles. Er staan namelijk acties op stapel van de publieke omroepen als protest tegen de bezuinigingen. Zo liet max-directeur Jan Slachter pas weten. Met alle stakeholders van de publieke omroep proberen we zoveel mogelijk mensen te mobiliseren straks in het najaar om echt te gaan protesteren. Ja, en misschien denkt u nu, ach, dat interesseert me allemaal niet. Maar ja, als omroepmedewerkers actie gaan voeren, dan merkt u dat toch al snel. Vooral als bijvoorbeeld uw favoriete programma misschien niet meer wordt uitgezonden... als er bijvoorbeeld gestaakt wordt. Dat is namelijk al een aantal keer gebeurd. De eerste grote staking dateert uit 1961. De actie leidde ertoe dat de televisiekijkers twee dagen alleen maar een mededeling op het scherm kregen. Vele huismoeders maakten van de gelegenheid gebruik... om eindelijk weer eens ongestuurd wat verstelwerk te verrichten. Sommige huisvaders wisten zich zonder televisie nauwelijks te amuseren. Het donkere scherm was voor enkele aanleiding... om de vertrouwde gezelschapsspelletjes weer eens uit de kast te halen. Tja, toen zagen we de humor er nog wel van in. Daarna lange tijd geen acties... tot de Hilversumse CAO-onderhandelingen in 1981... Maar de omroepen schrokken zo van de actiebereidheid van het omroeppersoneel... dat op het allerlaatste moment een akkoord kwam en de staking niet doorging. In het NCRV-programma Schrikdraad, aanleiding voor grappen. De omroepstaking is dus niet doorgegaan. U kon vanavond rustig uw toestel inschakelen. Kortom, weer een avond naar de knoppen. De rust keerde weer, maar een jaar later, in 1982, was het weer raak. De vakorganisaties hebben programma-medewerkers en technici opgeroepen tot een staking van 12 uur tot middernacht. Ja, en dit keer gingen de acties wel door. Ook weer grappen, nu kwamen ze van de tv-makers van het programma Haagse bluff. En die keerden zich vooral tegen het beleid van de minister van Cultuur van toen. De omroep ging gisteren in staking. Er was een ongekende run op de videotheken. 4 miljoen pornofilms vonden hun weg naar de argeloze kijker. Maar de meeste mensen kozen toch na 10 minuten alweer voor het testbeeld. De geboortegolf van deze staking wordt dus in januari verwacht. Een persoonlijk succes voor Elko Brinkman... die altijd al meer heeft gezien in het gezin dan in de televisie. Maar niet alle publieke omroepen stonden achter de acties zoals bijvoorbeeld de EO die zagen namelijk hun EO familiedag uitzending door de stakingen bijna in het water vallen. EO medewerkers begonnen massaal te bidden voor een goede afloop en jawel de EO directeur kon uiteindelijk opgelucht ademhalen. De telegraaf die schreef eh, ondanks alle inspanningen van de gebedskringen binnen de EO die sinds zondag in gebed zijn en op een wonder hopen, ziet het er niet naar uit dat de uitzending eh, door kan gaan. Het is toch gebeurd. Het is gebeurd. Dat is een wonder. En we hebben ook woensdagmorgen met de medewerkers de heren gedankt... voor het wonder dat hij gegeven heeft. Maar ja, God wilde dan misschien de uitzending van de EO-Familiedag niet missen. Hij bleek ook fan van andere programma's. Ander punt. Dellers ging ook door. Dellis ging ook door. We hebben uiteraard niet gebeden voor Dallas. Ja, het waren roerige jaren, de jaren 80, Want drie jaar later, in 1985... Konden we weer naar het testbeeld gaan staren. En na de staking, wederom traditionele grappen. En dit keer van het team van Farce Majeur. In de nu volgende scène komt Fred Benefante langs bij Jan Villikkers om tv te kijken. Maar helaas, een omroepstaking. Eigenlijk heel leuk is zo'n testbeeld, hè? Heel vind ik maar... ook hoor. Ik vind het eigenlijk. Ontdek je dat nou pas? Ja, ja. Lekker rustig ook. Ja, ja. ja. je komt weer eens onder gesprek gaan. Ja. ja, ik had je tijd niet gesproken, het Nee, helpen. Dat is zo. Ja. Ja, heel leuk. Ken jij die sterspot? Je hebt nou 20 uur de tijd om kaas uit de keuken te halen. En dan maken we een sprong naar 2005. Als staatssecretaris Medi van der Laan de toenmalige omroep NPS wil afschaffen. De gemoederen liepen zwaar op, maar uiteindelijk bleek de NPS een zwaar geheim wapen in handen te hebben. Namelijk Bert en Ernie. Zeestamstraat, ja. al jaren jullie straat. Uh, de NPS misschien wel jullie wijk, jullie stad. En die gaat weg, waar moeten jullie straks wonen dan? Gaat die maar niet weg? Nee, die gaat niet weg. Maar ik heb gehoord dat die Medi van der Laan, die gaat aftreden. En dan blijft de NPS bestaan en daar moeten we naartoe. <lacht> En in datzelfde jaar willen de netmanagers ook dat de omroepen hun zogenaamde thuisnet loslaten om meer kijkers te trekken. Nederland 1 moet bijvoorbeeld het pretnet worden, maar vooral ware medewerkers zijn daar kwaad over en ze staken de uitzending. Enkele uren voor deze uitzending heeft de redactie van De Wereld Draait Door besloten niet mee te werken aan de totstandkoming van dit programma. De redactie. De makers van dit programma zijn geschokt door de plannen van de Raad van Bestuur... van de publieke omroep waar zij vanochtend kennis van mocht nemen. Ook de makers van het actualiteitenprogramma Netwerk zijn kwaad. En als zij erover in gesprek willen met Medi van der Laan... organiseren ze een opvallend debat. Geen van deze mensen wilde hier vanavond in discussie. En dus staan hier lege stoelen. En moeten we daar maar even naar gaan kijken. Ja, programmamakers hebben met radio- en tv-zenders een machtig actiewapen in handen... En toch zetten ze hetzelfde in voor een staking. En daarbij de echte programmamakers die houden ook niet zo van staken. Die maken er liever een mooi programma over. Kassie, Terugkijken. En terugluisteren kan op de even klikken op Cassie Kijken. Kan nak Tussenshandje, Frank. Het is nog 0-0. Nak heeft zich wat nadrukkelijker met de wedstrijd bemoeid. Al een keer de lat geraakt via Schalk. Die vandaag in de punt van de aanval speelt. Hij kopte de bal tegen de lat. Bal kwam terug. Joey Suk, de nieuweling, schoot de bal hoog over de goal van Cambuur Leewarden. Eigenlijk zijn dat de beste kansen in de wedstrijd tot nu toe. Dus komt Cambuur goed weg. En de ploeg uit Breda heeft zich ja, wat nadrukkelijker in de wedstrijd gemeld. Mijn favoriete strippelt in de Eredivisie trouwens heet Oebelen Schokker. Die speelt bij Cambuur Leeuwarden. Heerlijke naam om het nodige mee te doen. Ik heb dat op Twitter bekend gemaakt. Sindsdien vliegen de titels rondom Oebeluschokker mij om de oren. Mijn favoriete tot nu toe is in ieder geval Oebeluschokker en de zoektocht naar de rode lantaarn. Laten we hopen voor Cambuur Leeuwarden dat het wel mee gaat vallen. Want je kunt ook zeggen Oebeluschokker en de lachende Leeuwarders. Want uit Leeuwarden zijn het geen Friese, maar Leeuwarders heb ik inmiddels ook allemaal begrepen. Nak intussen heeft het betere van het spel. Meer balbezit, meer dreiging en bij Leeuwarden zullen ze dus moeten opletten. Dat doen ze nu ook. Bal komt nog een Keer terug. Kan Sarpong daaruit halen. Het is een beetje zoeken. Wie gaat er nou schieten, jongens? En uiteindelijk hebben we daar geen antwoord Oebelen. op. En uh, ja, Oebelen zou moeten schieten, maar die speelt bij de andere kant. Die zou hem dan weg moeten Oebelen. schieten. Uiteindelijk naar. Uh... De andere kant in de richting van de keeper van NAC. Maar ja, we waren eventjes in de aanval ja. bij NAC beland. Alleen kwam er uiteindelijk geen kans uit. Zo zijn we 25 minuten onderweg. En NAC voorlopig nog op 0-0 tegen Cambuur. Aangeschoven is Wim Rijsberger, gast van het tweede uur. Kent hem van de WK-finales. Voetbal, 74, 78 en van een heleboel dingen meer. Wim, la lazen jullie thuis? De Donald Duck en jij? Ja, nou, ik zeg het net. De Donald Duck was bij ons ook favoriet. Echt? Het ik huismerk? Heb, ik heb jaren stapels bewaard. Dus wat dat betreft... Uh... Ja. Maar na een aantal verhuizingen zijn ze allemaal toch... Uh ik heb dan een heleboel weggegeven aan, aan van, die, uh, van die shops... Die, die van die boekjes allemaal uh, verkochten. Ja. He? Die hebben ja. er waarschijnlijk goed geld aan verdiend. Nou, gelukkig. Ja, gelukkig, gelukkig. Uh, ja. Zegt Tom, en ja. jij houdt van voetbal? Ja, ja. Tom ja, ja. ik was... Uh, op mijn tiende jaar was ik al een heel bevoorrecht jongetje... want mijn oom was commissaris Torenaar... en die was zat in het bestuur van DWS. Dat is de Amsterdamse politie? Ja, precies. De commissaris. Ja. en dus, uh, Hij woonde ook op het stadionplein. Dus de ene zondag naar Blauw-Wit. Als DWS uitspeelde ja. en de andere... DWS, uh, hoe heet het? Als ze thuis speelden, het stadion in, Tienjarig mannetje nee. mee. En uh, de wedstrijd dus. Zelfs mee naar de bestuurskamer en de kleedkamer. En dan ja. praten we dus echt over Frits Flinke Vleugel. En Josje En Josje Mosten ah, Ari ja, en Ariel enzovoort. Huub Lens nog. Pijlman. Die. André Pijlman. Oh, ja, zijn zoon werkt trouwens bij mij. Heel leuk. Oh leuk. André. En, uh, maar ik heb daar ook wat leuks mee gemaakt. Want ik was eigenlijk de allereerste die een hand gekregen van Jan Jongbloed. Want mijn oom zegt tegen mijn vader: we hebben een nieuwe keeper bij DWS. Er komt Jan. Jan, Jan zegt eens even gedag. Dus die knik zo. En hij zei, dat is Tommy. Ik, Tommy, was toen tien. En hij knikt naar mij. Hij zei: de jongen een hand. Hij zegt, vindt hij leuk voor later. Ik opschep op het speelplein ja. natuurlijk. Werd op de grond gegooid, want ze waren <laughs> allemaal vervolenwijkers. Ja. ja, zo hoor je nog eens een heel oud elftal, de jaren zestig, uh, Wim, bekende namen. Tot zo dadelijk na het uh, journaal. En dan hebben we ook uh, tune toppers. Hè? dus uh, blijf, uh, blijf op Radio 1. De Perstribune, een programma van Max.